De naadkok met het NOS-journaal. De Syriër die in augustus in Naaldwijk met een mes stond te zwaaien... wordt door het openbaar ministerie niet langer als terrorist beschouwd. Justitie vermoedt dat de man aan een psychische ziekte leidt... en daarom door het lint is gegaan. Wat de man Alaou Akbar zou hebben geroepen... is niet genoeg om hem van een terroristisch motief te verdenken. De verdachte woont in Zweden. Volgens een familie is hij in Syrië ontvoerd en gemarteld. De man wordt nu alleen nog verdacht van bedreiging van agenten. Het Openbaar Ministerie zoekt de man die met de Pakistanse bedreiger van PVV-leider Wilders van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde. Toen beschuldigde Pakistan van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing. Vandaag is de proforma-zitting in de zaak. Hij zou in een filmpje op Facebook een aanslag hebben aangekondigd op Geert Wilders en hij vroeg anderen hem te steunen. Het medicijn Valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen... door de inspectie Gezondheidszorg. In een van de grondstoffen van de bloeddrukverlager... is een verhoogde waarde van een kankerverwekkende stof aangetroffen. Het is niet de eerste keer dat dit medicijn wordt teruggeroepen. Afgelopen zomer was er sprake van een soort gelijke vervuiling. De kans dat iemand daadwerkelijk kanker krijgt van het medicijn... is volgens de inspectie voor zover bekend bijzonder klein. In totaal gebruiken in Nederland 60.000 mensen Valsartan. De Nederlandse hockeymannen hebben op het WK in India... hun tweede groepswedstrijd verloren van Duitsland. Oranje kwam op een 1-0-voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 4-1. De groepswinst lijkt daardoor uit het zicht te zijn... waardoor Nederland een tussenronde moet spelen. Alleen de nummer 1 in de groep laat zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Nederland speelt zondag de laatste groepswedstrijd tegen Pakistan. Het weer. Vanmiddag valt op steeds meer plaatsen regen of motregen. Het is 6 tot 10 graden en vanavond gaat het vanuit het westen uit harde regenen.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 Ik weer de mijn belanden, maar nu nog langer, niet, want de avond is nog jong En de DJ duidt nu mijn muziek, me en dan gaan we van de grond En het licht geeft zoveel kleuren, en mijn hart gaat zo tekeer Er is nog steeds sprake van murder, is er een dokter in de zaal een keer? En de energy dance. Maar ik focus op een meisje. Meisje. Op de maat. Maar. maar in de gaten the boys om heen. Misschien we ik voor de koper kopen. Misschien we wat los Ik kan niet meer, ik kan niet meer dansen Twee dans. zweek op, op de bas, stevig vast Rustig en bereken al mijn, mijn kansen ASMC kwadraat Berekenen de kans, dat zij sad. sad Vanavond met mij mee wil gaan En elke dag dans met mij, met mij. Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. Ah, come on, yeah. <middling> Without you kissing My heart's just a prison. So I'm moving and wishing That girl I'm forgiven Say so yeah I've been bereaving Since you said you're leaving But now you're www.zfmzandvoort.nl Girl, you're such a bad thing. Again, okay. standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no. That's no